Je begint met de linkerarm. We staan in de stand. De linkerarm gaat voorwaarts gestrekt. Nu hoog, nu zeewaarts en laag. Kort gestrekt. Je kunt tussen de middag zeker niet naar huis komen. Hoeveel brood wil je dan mee? Vier broodrammen, mij. En een plakje. Kaas en appels voor. En een appel. Hoe wou je ze eigenlijk meenemen? In je schooltas. Ik doe ze al in mijn zakken. Klopt dat niet. En hoe doe je dat dan met drinken? Ik zie wel. Dag, Knol. Niet huilen, hoor. Nee, ik huil ook niet. Ik vind het alleen zo vervelend voor je. En nog wel op je verjaardag. Dat maakt het alleen maar feestelijker. Zet, laat, 1, twee, drie, vier, één. Tot afbreken. Dag, mevrouw Haan. Dag, meneer Koning. Maarten, Koning. Maarten! Meneer Koning, ik feliciteer je met je jaardag. En ik hoop dat deze dag voor jou de eerste is van een voldoening brengende wetenschappelijke carrière. Ik hoop het ook. Ik had gedacht. Dat je de eerste weken maar bij mij op de kamer moet zitten, dan kan ik je inwerken. Ik heb daarvoor een plaatsje vrijgemaakt op de tafel, maar eerst zal ik je aan het overig personeel voorstellen. Waar is Meijerink? Hoe kan ik dat weten? Ben ik mijn broedershoeder? Nee, dat zou me verbazen. Mag ik je voorstellen aan de heer Koning? De heer Koning komt hier werken aan de Atlas voor Volkscultuur. Teun Nijhuis, Koning. Dag, meneer Meijering. U bent te laat. Het uh, spijt me, meneer Beerta, maar... Het is gisteravond weer laat geworden en toen had ik moeite met mijn bed uitkomen. Voor mij is het ook laat geworden, maar ik ben wel op tijd. Ja... U kunt daar misschien tegen, maar ik heb er moeite mee. Wanneer doet u nu uw mondeling-examen? Over drie weken. Maar ik ben bang dat het wel weer niet zal lukken, want ik hoorde gisteren dat men schriftelijk niet zo best was. U moest dus wat minder laat naar bed gaan en wat meer zelfvertrouwen hebben. Dit is de heer Koning. Aangenaam kennis te maken. De heer Terhaar is ziek. En balk is met vakantie, dat zal dus nog even moeten wachten. Goedemorgen, meneer Beerta. Hallo. Jullie kent elkaar al? Als de dag van gisteren. Al wil ik daarmee niet zeggen dat de heer koning van gisteren is. Kent u de heer koning al? Ik geloof het niet. Ik heb geloof ik niet de eer. De heer Veerman verzorgt het knipselarchief. En dat doet hij voortreffelijk. Daar moet ik toch nog eens een gesprek met u over hebben, meneer Beerda. Dat zal gebeuren, zodra ik daarvoor de gelegenheid vind. De heer Veerman is in zijn tijd een begaafd hardloper geweest. Ik neem aan dat hij toen slanker was. Eenmaal per jaar bedreigt hij me met het dood, dus je moet maar een beetje vriendelijk tegen hem zijn. Wat is dat voor examen, dat Meijerink doet? Meijerink is een suffert, maar hij zit tenminste elke zondag onder de kansel, daarom heb ik hem aangesteld. Is dat een voorwaarde? Het geeft iemand een voorsprong, en daarbij is hij ook nog lid van de PVDA. Dat zijn zaken, die bij mij zwaar wegen. Maar nu je werk... Jouw eerste taak is om deze kaarten van Nederland en Vlaams-België van een commentaar te voorzien, met uitzondering van het commentaar bij de kaarten van het dwaallicht, die neem ik voor mijn rekening. Ik ga nu aan mijn werk. Als je iets te vragen hebt, mag je me onderbreken. Koffie, meneer Beerta? Harempel wel. Koffie van de bruin. Stel je voor, dat ik die zo overslaan. De koffie van de bruin is bruin. De schepje suiker maar. Nog maar eentje. Het lepeltje moet erin blijven staan. Meneer Beerta wil altijd lammetjeskoffie, niet waar, meneer Beerta? Zoals mijn moeder ze zette. Jij ja, ook, koning? Geen lammetjeskoffie. Wie heeft die kaarten eigenlijk gemaakt? Enkele studenten onder mijn leiding... Een van hen zul je nog ontmoeten. Die is met vakantie. Hein de Boer. Een boerenzoon. Een aardige jongen. Maar een beetje een scharrelaar. En is er ook een voorbeeld hoe zo'n commentaar gemaakt moet worden? Nee, daar ben jij nu juist voor aangesteld. Hoe lang hebben we eigenlijk tussen de middag? Drie kwartier. En mag je die ook buiten doorbrengen? Die mag je doorbrengen waar je wilt, als je maar op tijd weer terug bent. C'est la femme. Ja. Hebben we ook literatuur over de kabouters? De kabouters? Natuurlijk hebben we literatuur over de kabouters. Ik ga wel even met je mee. Het staat op de kamer van Beerta. Begin hier maar eens mee. Daar ben je wel even zoet mee. Je weet dat je op je jaardag een uur vroeger naar huis mag? Ha, die Jansen. Ha, die Pietersen. Nog wel gefeliciteerd. Is, is moeder er al lang? Ja. Mijn hey, moeder? Ja hoor. We hebben al heel wat afgehandeld samen. Wat ben je vroeg? Hoe was het? Omdat ik jarig ben. Hoe was het? Eerst even verkleed. En je hebt ook een baantje, hè? Oh, jongen, wat heerlijk. Daar nemen we er toch zeker in op. En hoe was het? Idioot. Idioot? Niet verschrikkelijk? Ach, verschrikkelijk. En wat moet je daar nou doen? Ik moet een stuk schrijven over de kabouters. Over de kabouters? Je houdt me voor de mal. Ik hou u nooit voor de mal. Over kabouters... Een volwassen man. Gelooft u niet in kabouters? Ach, man, jongen, houd toch op. Kabouters. Maar toen u jong was, zaten er toen geen kabouters in de Scheveningsbosjes? In de bosjes van peks zaten ze wel. Er was een boom met een gat erin, en als we daar langskwamen, dan riep ik in dat gat, kaboutertje, kaboutertje. Later hebben ze daar gaas voor gespannen. Toen zijn ze verdwenen. Ach, kinderpraatjes. En als kinderen een gekke naast de waarheid spreken? Plaagbeest, dat mag je niet. Je moeder gelooft niet meer in kabouters? Zou je niet liever eens een borrel inschenken? Ik ga nu naar een vergadering in Arnhem. Daarvan zal ik wel niet voor sluitingstijd terug zijn... Maar je kunt zeggen als er iemand belt dat ik vanavond thuis te bereiken ben. Ik zal het zeggen. Dat is je geraden. Tot morgen. Dag meneer Beerta. Ik ga nu naar een vergadering in Arnhem. Daarvan zal ik dan niet voor sluitingstijd terugzetten. En, en dan als er iemand meer belt, dan kun je zeggen dat ik vanavond thuis te bereiken ben. Ik begrijp er geen bal van. Met mevrouw Koning. Ah. Oh, ben jij het. Is Beerta er niet? Die is naar een vergadering. En ben je nu alleen? ja. Hoe gaat het nu met moeder? Goed. We gaan straks naar de stad. Doe haar de groeten? Ja. Waar ben je nu mee bezig? Met die kabouters. Gek, hè? Ja, gek. Nou, dag, knol. Dag. Koning? Voor meneer Beerta, Neemt u het even aan? Met koning? Vraagt. Meneer Beerta is naar een vergadering. Weet u dan misschien waar ik hem kan bereiken? U spreekt met het mannetje. Ik ben voorzitter van de boerenwagenclub... en ik wilde met meneer Beerta een afspraak maken voor een bestuursvergadering. U kunt hem vanavond thuis bereiken. Dank u wel. Dag, meneer Koning. Dag, meneer Het Mannetje. De Boerenwagenclub. Was dat telefoon voor meneer Beerta? Ja, meneer Het Mannetje. Voor een afspraak over een bestuursvergadering van de Boerenwagenclub. Wilt u dan voortaan de telefoon aan mij doorgeven? Ik ben zijn plaatsvervangster, u niet! En als je nou maar niet denkt dat je daar een cent voor krijgt... Terwijl je er toch even goed op zondag helemaal vanuit het bureau komt. Zo, koning. Jij komt zeker voor je tweede kop thee. Je zult nog even moeten wachten, vriend. Uh, hebben jullie ook papier en fiches? Hoeveel heb je nodig? Honderd. Dit is het magazijn. Als je het zo noemen wilt. Nog meer? Uh, heb je ook nog een kaartenbak? Neem deze maar. Heb jij die niet nodig? Dat is alleen maar oude rotzooi. Is één genoeg? Zo? Dat dient je het weer op de heupen. <laughs> Niets van aantrekken hoor. Gaat wel weer over. Nee hoor. Als u er niet bent, wie neemt dan de telefoon aan? Jij. Omdat juffrouw Haan daar bezwaar tegen maakt? Juffrouw Haan is een bijzondere vrouw, maar ze heeft een wat moeilijk karakter. Je moet je daar niets van aantrekken. Dat hebben vrouwen wel meer.